Kees Groot met het NOS-journaal. Burgemeesters, wethouders en raadsleden... zijn steeds vaker het slachtoffer van agressie en geweld. Ruim een kwart van de politieke ambtsdragers heeft ermee te maken... schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Bedreigingen via sociale media zijn de afgelopen twee jaar verdubbeld. Vaak heeft het te maken met discussies over de opvang van asielzoekers. Overigens neemt het geweld tegen personeel, zoals Bali-medewerkers, af. De uitbreiding van vliegveld Lelystad loopt vertraging op. Het was de bedoeling dat de eerste grote commerciële vluchten in april 2018 een feit zouden zijn. Maar staatssecretaris Dijksma schrijft aan de Tweede Kamer dat het waarschijnlijk een jaar later wordt. Het is moeilijk om een nieuwe indeling te maken van de vertrekken en naderingsroutes. De routes naar Lelystad moeten zo min mogelijk gevolg hebben voor Schiphol, schrijft Dijksma. De Tweede Kamer is tegen het opschorten van de toetredingsgesprekken van de Europese Unie met Turkije. Regeringspartijen VVD en PvdA en de fractie Kuzu Usturk stemden ertegen. Volgens indiener SP heeft Turkije in de nasleep van de mislukte koe de beginselen van rechtsstaat en democratie overboord gegooid. En moeten daarom als signaal de gesprekken worden gestaakt. De VVD zegt dat het nu opschorten van de onderhandelingen zou betekenen dat de EU geen invloed meer heeft op de gebeurtenissen in Turkije. De groene bijbel blijkt helemaal niet gedrukt op papier van gerecyclede bijbels. Dat was wel de bedoeling, maar er blijkt gewoon papier te zijn gebruikt. De uitgever heeft daarom een medewerker op non-actief gesteld. De groene bijbel werd vorige week gepresenteerd als uitgave voor mensen die het boek zien als inspiratiebron voor duurzaam leven. Het Nederlands Bijbelgenootschap samelde 100.000 gebruikte bijbels in voor het project, maar die blijken bij het oud papier te zijn gezet. Het bijbelgenootschap voelt zich misleid.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 In de Randstad is nog vertraging op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen de afrit AMC in knooppunt Bathoevedorp, 7 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij Nieuwebrug een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht, de file daarachter 4 kilometer. Ruim een half uur vertraging nog op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen henrik ido ambacht en Sliedrecht-West. Verder staat er file op de A16 Rotterdam-Breda... tussen knooppunt Ridderkerk en de Randweg-Dordrecht, 9 kilometer. Op de A20 van de hoek van Holland naar Gouden, vijf kilometer voor knooppunt Terburgseplein. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten, want er is ook een rijstrook dicht. En op de N14 van Den Haag naar Leidsendam is ook een ongeluk gebeurd, net voor de aansluiting met de A4. Daar is de linkerrijstrook ook dicht en dat leidt tot een half uur vertraging vanaf Den haag Mariahoven. Tot zover de verkeersinformatie.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 De bléven. Zijn we vrienden voor een... 3 Even van Danny de Munk hier op CFM Zandvoort. U luistert alweer naar het tweede uur van entertainment voor u wil ik zeggen nee. Van C CFM in de avond live. Hoe kom ik naar bij? Dat is ook alweer vijf jaar geleden dat ik dat programma presenteerde. Dus dat, uh, de tijd vliegt voorbij. voorbij. Hé hey, um, jongens, um, jullie zijn hier nog. Randy en uh, Danny. Leuk ah, ja. dat jullie er zijn. Uh, ja. Randy vandaag de co-host. En Danny is gewoon lekker aangeschoven. Gezellig. Um, we gaan er gewoon lekker twee uur van maken. We gaan zo meteen bellen met uh, iemand speciaal. Dat wordt hartstikke leuk. Ja, en, ik weet wel iemand. Nou, jij hebt iemand uitgekozen om te bellen, hè? Ja, zeker. Dat is leuk. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Je gaat ook nog zingen dit uur. Dus we hebben nog genoeg doen En dat gaan betekent uh, meteen ook dat alle vaste items uh, maar, maar moeten vervallen. Want uh, de tv-tune en uh, de dubbelwit, dat is uh, wel heel veel tijd. En dat, uh, dat gaan we niet meer redden. We maken er een spectaculaire ja. uitzending van. Zo meteen een nieuwtje over, uh, ja, voor, over, dit is de laatste reguliere uitzending. En hoe, hoe en wat, dat leg ik zo meteen uit. Dus dat uh, komt uh, helemaal goed. Dus ben benieuwd? Dus dan gaan we het zo meteen uh, uh, over hebben En uh, we gaan eventjes... Uh, een lekkere muziek draaien hier op CFM Zandvoort En uh, dat doen we met, uh, ja, dat doen we met uh, ja, een echte Hagenees. Hè? Een echte? Ja, Jong West denk ik? Nee, nee, nee, nee. Westrie uh, Broens. Oh, oh, daar gaan we Bruns. weer. Oh. Oh, oh, daar gaan we weer. Oh jee. Ik wil jou en jij doet mij. Ik wil je. Ik wil jou en jij doet mij. Ik wil je.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 Ik jou, mijn hart zit vol met vuur. er is geen lusje aan. Ik ben een jouw verslaaf. Ik ben hier en laat je gaan. Jij bent mooier dan de mooiste hier op aarde, lieve schat. Als ik je zie, dan wil ik meer met god, ik explodeer. Het heet me en heter dan de sterkste vulkaan. Als of ik Ja, en we zitten hier lekker te praten, natuurlijk, onderling. Maar ondertussen gaat de radio ook gewoon door. En dat is natuurlijk niet zo'n slim idee. Hé, hey, uh, jongens, uh, ik uh, vertel al de hele uitzending dat er een uh, nieuwtje is. En uh, ik denk dat ik het duo ga vertellen. Je maakt me wel nieuwsgierig, hoor. Komende weken, twee weken, uh, is er geen. Uh, of komen. Ja, komende twee weken is er geen uh, ZFM in de avond live. Hier, live in de studio. Dan hoort u Bob non-stop. En, um, Danny, uh, het is misschien wel leuk om te vertellen dat. Uh, dus. Dat, we hebben even twee weken vakantie. En dan uh, de 20ste, 20 december. Net uh, de dinsdag voor de kerst. Uh, zal er zal hier een uh, hele leuke gezellige kerstuitzending zijn. Met allemaal artiesten die ook aanschuiven. Maar ook aan de telefoon komen. En dan nemen we gewoon gezellig het jaar door. Oh, en uh, Dat betekent dat dit de laatste reguliere uitzending is van dit jaar. En dat we dan gewoon weer in januari natuurlijk gewoon weer helemaal terug zijn. En uh, fris en fruitig. Weer het nieuwe jaar in kunnen. Dus we gaan een hele leuke gezellige kerstuitzending maken. De twintigste. Dus uh, binnenkort begint, uh, gaan we een leuk, uh, leuk postje maken op uh, Facebook. Met wie er allemaal komen. En uh, Hierbij roep ik iedereen op, uh, kom gezellig dan naar de studio. We zorgen dat er een hapje en een drankje is. En we gaan er gewoon een hele gezellige uitzending van maken. Van, ja, zijn er oliebollen? Vanaf uh, vijf en uur. Nou, daar kunnen we ook voor zorgen hoor. <laughs> oliebollen, appelvlappen gaan we allemaal regelen. En uh, wie weet is er wel een Zandvoortse ondernemer die denkt van nou, ik uh, breng even wat naar die studio. Nou, wie weet, uh, dat gaan we doen. In ieder geval 20 december een speciale kerstuitzending hier op CFM uh, Zandvoort. En uh, van vijf uur tot een uur uur of acht. Want daarna hebben we weer gezellig raadsvergadering. Dus uh, we gaan ze met de kerstballen hup, naar de raadsvergadering. Dus uh, ja, oké, okay, we gaan even nog een lekkere kerstplaat draaien. En uh, ja, de toppers gaan uh, 10 december, vanaf 10 december een kerstconcert geven in Ahoy, Rotterdam-Ahoi. Een totaal andere versie natuurlijk van toppers en concert. Hele kerstversie. En uh, daar hebben ze ook natuurlijk een kerstplaat bij gemaakt. U dekt de stad met een wit tapij Alle mensen versieren een boom En genieten van die heerlijke tijd Verlichte sterren, versieren de ramen En op de hoek staat een heilsoldaat Oh, het vriest dat het kracht Er is een vrijbaar gemaakt Want de winter is pas goed ontwaard Bij de boom en bij de stal. Deze wens dat ieder mens eens vreemd. Achter de bar staat een mooie meid en ze tapt de glazen vol... Ze feest, je moet die zijn geweest, We geven nu echt gas. cool, cool. hier op CFM Zandvoort. Vrienden van de show, net als uh, Randy en uh, Danny natuurlijk hier uh, live in de uitzending. Hartstikke gezellig dat jullie er nog zijn. Ja, ik heb, ja. Ik heb trouwens uh, in die videoclip meegespeeld van hun. Ja? Ja. Dan, dan, dat is leuk. We gaan die videoclip wel even zo meteen op Facebook zetten weer. Ja, top. Ja? Zou ze ja, wel doen, leuk vinden. Doen we doen we, doen we, doen we. Een leuke plaat. Uh, Heel ja, zeker. Een, een koele gozer en uh, een gezellig nummer is dit altijd. En draai draaien we vaak genoeg. Dus dat komt helemaal goed. Hé, hey Randy, je, je, je staat klaar. Je gaat een liedje zingen natuurlijk. Ja, ik, en uh, uh, wat voor liedje ga je zingen? Nou ja, we zijn natuurlijk live. En uh, het is wel leuk om mijn om, uh, om laatste single een beetje te promoten natuurlijk. Ja. Dus uh, dat is hem dan. Zullen Do we dat gewoon gaan doen? Laten we het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Door wat jij met me doet als je danst. ...niet stil blijven staan... Toch geef onze liefde een kans. ...en Jij laat mijn hart sneller slaan, wanneer ik je zie, dan ga ik gloeien. ...voor oh oh oh doet als je danst. Jij laat mijn hart sneller slaan, wanneer ik jou zie, dan ga ik gloeien. Het vuur dat brandt in mij zal niet te blussen zijn Ik voel de krachten keer op keer Ik kan niet wachten, dus liefste, geef me wat meer Geef me wat meer, oh, geef me wat meer Je heupen, ze draaien, je blonde haren zwaaien Je speelt met mijn gevoel, ja schat, jij bent mijn doel Kan ik ook niet stil blijven staan? Want jij laat mijn hart sneller slaan, ik laat je nu nooit meer gaan. Door wat jij met me doet als je danst. Jij laat mijn hart sneller slaan, ik laat je nu nooit meer gaan. Zoals je daar nu danst, ik stiekem naar je kijk Sta ik in brand, als mijn hartslag echt de top bereikt Dan zoek je om je heen, jouw ogen vinden mij De sfeer wordt nu wel heftig, want wat ik wil ben jij Kan ik ook niet stil blijven staan Oh ja, wanneer ik jou zie, heb ik maar één conclusie Hoe jij daar met me chanst, terwijl je voor me danst ik kan maar één ding bedenken, wil jou mijn liefde schenken. Dus denk eraan, ik weet zeker, ik laat je nooit meer gaan. gaan. Door wat jij met me doet als je danst, dan, dan dan dan. Kan ik ook niet stil blijven staan. Toen geef onze liefde een kans. Want jij laat mijn hart sneller slaan. Door wat jij met me doet als je danst.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 Ik laat je nu nooit meer gaan. Door wat jij met me doet. Mijn wat een zingel. heerlijk nummer is het. Wat een heerlijk nummer. Lekker swingend, lekker dansend. Lekker swingend hier in de ja, studio. Het blijft apart natuurlijk uh, om te zingen zonder gallen. Maar ja, uh, we ja, doen maar het maar gewoon. Het klonk wel heel erg goed. De, ja? Danny, echt Dank je wel. Het klonk echt heel erg lekker. En, uh, ja, het is alleen jammer dat Danny niet even zijn handen in de lucht deed. En, uh, ja, die zit weer op zijn telefoon. Ja, joh, wat zit hij nou te kijken? Hij is altijd zo gezellig hè, Dan? Wat zeg je dan? Nee, ja, natuurlijk, ik ben altijd gezegd, maar ik was even in gesprek. Je was in gesprek? Ja. Een, een boeking? Nee, dat niet. Oh, dan hou ik jullie van. Ik zeg het niet. Doe maar niet. Een boeking voor na 11. Oh, oh, oh. Het lijkt wel. je ja, We moet eigenlijk een programma hey, maar na 12 Is, is het, maken, het gezelligst, hè? Na 11, hè? Ja. We moeten gewoon eventjes een, uh, ja, een programma na twaalf maken met z'n drieën, denk ik. Dat is misschien wel een keer een goed idee. Hey, uh, heel veel uh, lof uh, over je optreden op Facebook. Ja, dankjewel. Allemaal applaus, applaus, applaus. Dankjewel. Dus dat is wel heel erg uh, leuk. En uh, ja, kom gewoon nog een keertje langs en dan gaan we gewoon een uh, avondje lekker zingen hier in Ja, het blijft natuurlijk een, een hele mooie single. En uh, niet te vergeten, die uh, is geproduceerd ja. natuurlijk, ons eigen fretje. Fred Koeners heeft ja, ja. deze uh, single geproduceerd. Uh, heel mooi nummer. Ja, zeker. en uh, ja, Zoals ik zeg, uh, ik ben nog lang niet... Uh, ja, ik ben op zoek naar een nieuwe producer. Ik heb natuurlijk een lange tijd gewacht. Sinds ja. het, sinds het uh, overlijden van Fred. En uh, ja, ik heb even zijn tijd genomen om dat uh, allemaal te kunnen verwerken. En uh, ik vond het ook niet netjes staan om gelijk naar een nieuwe producer te gaan. Dus daarvoor uh, dat er een tijdje tussen heb gezeten. Maar uh, ik heb het al een aantal keer geroepen. En uh, volgend jaar dan komen we harder terug dan ooit. Ik ben benieuwd. En dan ben je natuurlijk hier hartstikke welkom om het weer uh, helemaal te promoten. En uh, dan draai je hem helemaal grijs natuurlijk hier. Leuk, gezellig. Wie we ook grijs draaien, dat is Michael no Nobber natuurlijk. Die is hier uh, een paar weken geleden in de studio geweest. Het was een hele gezellige uitzending met hem. En uh, binnenkort hoop ik dat hij wel weer een keertje terugkomt. En we gaan gewoon het, uh, zijn nieuwe nummer draaien. En uh, weten jullie hoe die heet, dat nieuwe singeltje van uh, Michael? Nieuwe dag. Nieuwe, ja, nieuwe Zeg eens in koor. Nieuwe dag hier op CfM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. We zijn nu bijna aan het einde van de uitzending. Maar we gaan zo meteen bellen met iemand. Met wie? Dat hoort u zo meteen. Soms De toekomst is nog heel ver. Op CFM Zandvoort. Uit de, ja, Zandvoort en de regio. Hoort u hier natuurlijk op uw uh, Zandvoorts radio. Maar uh, ook allemaal leuk entertainment nieuws. En gezellige artiesten die hier altijd regelmatig langskomen. Onder, onder andere in dit uh, programma. En... Um ja, en ondertussen gaat er iemand helemaal wat hoesten, hoesten, hoesten. Ja, ik heb maar, een uh, bij Randy, uh, nou, ik had jou gevraagd, het zou leuk zijn als jij iemand speciaal in jouw entertainmentomgeving wil gaan bellen. Ja. En uh, ja, wie is dat geworden? Vertel eens. Ja, uh, het zingen zit natuurlijk in de familie, dus ik heb mijn eigen neefje gekozen. Ray Benjamin, bekend van bloed, zweet en tranen. Dag, Ray. Dag. Welkom in de show. Ja, gezellig. Leuk dat je even de tijd uh, hebt kunnen maken op korte termijn. Ondertussen... Ja, Ondertussen schuilt uh, Randy zich achter de microfoon, want hij zegt... ja, ik zie hem al genoeg en uh, vragen moet jij maar stellen. Ja. Hé, hey, hoe is het? Uh, je hebt uh, natuurlijk uh, best wel een paar leuke jaartjes achter de rug... naar bloed, en tranen. Vertel. Ja, het, het, uh, het gaat zeker goed. Ik heb uh, naar bloed, en tranen mooie dingen mogen doen. Ik heb uh, in de huis gekocht gehoorgen uh, Nou ja, tv-opnametje hier, tv-opnametje daar. Fotoshoot uh, voor in de privé, uh, optredentjes in het land. Uh, eigen liedjes maken, platenmaatschappijtjes en... Uh, ja, zo uh, tot nu toe uh, ben ik daar zo nog steeds uh, mee aan doorgaan. Ja, weet, weet je wat uh, wel leuk is? Want jouw vader is natuurlijk ook een, een, een in Leiden heel erg bekend natuurlijk als zanger. En jullie hebben ook een, een café gehad, hè? En ja, klopt. En vroeger kwam ik wel eens bij jullie in het café. En toen heb ik jou daar ook als een heel klein jongetje een keer gezien. En dat, ja, maar... en dat was wel heel grappig toen ik jou op televisie zag later. Ja, dat was heel, heel apart, hè? Ik ook. Ik, uh, twee uh, december werd het, twee uh, jaar geleden, werd het opgenomen. En 30 januari, het, zeg maar de maand later toen pas, kwam het op de v. Dus dan zit je thuis en dan zit je naar jezelf te kijken. En dat is wel, uh, ja, wel heel graag. Ja, want je bent, echt een, uh, je bent echt gegroeid de afgelopen twee jaar. Dat moet ik echt wel, uh, echt wel bekennen. Ook, ook qua genre, qua muziek. Uh, hartstikke ja, goed. Uh, ja, Overgestapt uh, naar een nieuw management en alles. Het gaat hartstikke lekker met je. Wat zijn de plannen voor komende tijd? Uh, nee, ik heb nu uh, onderlaatst uh, met de zoon heb ik een kunnen zingen. jij gewoon gaan en jij? Uh, de, de planning is om in februari <coughs> en, uh, een nieuwe single uit te brengen. En dan uh, tegen de zomer nog eentje en dan in oktober nog eentje. Dus uh, er staan drie singles op het programma. Nou, dat klinkt uh, helemaal goed. En jij bent ook natuurlijk druk in deze tijd met rond Sinterklaas, toch? Ja, ja. Ik, uh, <laughs> met uh, mijn grote vriend Randy. <laughs> ja. Uh, zijn we samen zijn we met, uh, met de, uh, ja, de Sinterpiedagen zijn we, zijn we druk bezig met huisbezoekjes. Uh, nou, heel erg gezellig voor al die lieve kleine kinderen. En uh, hopelijk mag dit feest natuurlijk nog lang doorgaan. Ja, absoluut. Hé, hey, er. Ben, uh, sorry, ik zit er nu allemaal met de namen door elkaar te halen. Ray, uh, vertel, vertel eens aan de luisteraars. Um, wat, wat, uh, wat heeft uh, Bloed, Zweed en Tranen nou allemaal opgeleverd? Nou ja, um, voor Bloed, Zweed en Tranen, toen uh, deed ik mee aan uh, talentenjachtjes. En toen had ik uh, misschien twee of drie boekingen in een hele maand staan. En dan, uh, dat was dan uh, een hele avond... En eigenlijk na bloedste en tranen toch wel heel erg, uh, je bekendheid gaat gewoon ineens omhoog. Mensen herkennen je en uh, ja, het is gewoon mijn optredens, Ze zijn gewoon een, een heel stuk de lucht ingegaan. En uh, het is ook al een half uurtje en dan uh, racen je weer naar de volgende. Dus ja, eigenlijk, uh, ja, voor het programma toen zag ik, wist ik waar Leiden was en nu uh, ken ik uh, elke plaats in Nederland door uittekenen. Treed je ook wel eens op samen met Randy? Ja, we hebben vaak zat samen op feestjes gestaan en dat uh, komt nog steeds wel voor. Afgelopen 3 oktober stonden we bijvoorbeeld uh, bij een groot feest in Leiden stonden we weer samen. En uh, we, hebben, doen, uh, we hebben wel eens bij van Wijk met z'n tweetjes gedaan, dus uh, ja, dat, uh, dat loopt nog steeds wel. Nou, helemaal leuk. Hé, hey, ook op je eigen verjaardag toch? Was een knalfeest. Dat had ik gezien live op Facebook. Dat was ja, vorig jaar, ja. Maar ja, uh, vorig jaar. Vorig jaar. is dat alweer een jaar? Ré is uh, aanstaande vrijdagjarig, dus, dus dan doen dat doen we is het een jaar. over. is het een jaar geleden? Ja, dat was een jaar geleden. Hè? Zo, zo, zo. De tijd gaat hard, dat ik dat nog weet hè. Ja, hij is vrijdagjarig, goed, goed dus... Gehoord. Ja, dus vrijdag gaan we het weer dunnetjes overdoen... Dus dan zullen de filmpjes alweer op Facebook komen. Nou, ik ga het nieuw ieder geval volgen. ik heb jouw uh, single klaarstaan... en ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Ja, en uh, en uh, ja, als je nieuwe singeltjes uh, uitkomen... dan wil ik je zeker nog eventjes weer bellen in de uitzending. Helemaal probleem, Helemaal leuk. Nou, bedankt voor je tijd en uh, tot snel. Dankjewel, komt goed. Dames en heren, hier is uh, alleen jij, Ray Bemin... hier op ZFM Zandvoort. Jouw gezocht. Zoveel meisjes, maar ze konden mij niet vangen. Ze waren leuk, maar er was er geen één die blijven mocht. Ik miste hart toch. Ik bleef zoeken, want mijn hart zat vol verlangen. Ik je tegenkwam, was ik meteen compleet van slag. Er gebeurden rare dingen en dat zomaar door jou lach. Ik wilde jou en mij wij samen vannacht dat ik je zag. Ik was klaar met zoeken, had jou gevonden op die dag. Met jou in mijn leven is alles een droom. Geen wolken, geen regen, alleen maar de zon. Met jou in mijn leven is niets meer gewoon. Alles een dit dat met jouw buurt. Met jou in mijn leven is alles een droom. Met jou in mijn leven is niets meer gewoon. jij van Ray Bemin hier op uh, ZFM uh, Zandvoort. En ja. nou, hartstikke gezellig en leuk dat hij even tijd heeft vrijgemaakt om uh, aan de telefoon te komen. Ja, dat doet hij sowieso wel. Uh. Ray is de moeilijkste niet. <laughs> Mensen vragen waarom uh, Hannes niet in de uitzending is geweest. Ja, Hannes nam zijn telefoon niet op. Ik weet niet wat er aan de hand was. Maar dat uh, komt vast nog wel goed. Komt de volgende Zeker. keer wel. Volgende keer in het nieuwe jaar. Want uh, ja, of hij heeft een uh, andere... Uh, Kerstliedje uitgebracht, dan moet hij de twintigste maar langskomen. Maar uh, in ieder geval uh, de twintigste open huis bij CFM. Kerstuitzending, vanaf ja. vijf uur zijn we in de Eter. Gezellige muziek met rondom de kerstdagen. Hartstikke leuk. Ook wel weer leuk om naartoe te gaan natuurlijk, hè, de kerstdagen. Lekker warm, knus, lichtjes, gezelligheid. Ja. Lekker eten, en noem maar op. Eten, ja. Af. Denk weer aan eten. Ja, joh. Oh, oh, oh, <lacht> Lekker lekkere pizzas. Lekkere. <lacht> en, al, en al die cadeaus onder de ja. boom. Hè. Dat, nou, ook. De single van Randy kan je ook kopen natuurlijk. Ja, dat is een leuke ronde. Ik ga wel even kijken voor de Twins of ik uh, ook een paar artiesten kan uh, meenemen hier naartoe. Gezellig, doe. Ja, ja, gezellig. ja we ga rond we, we maken er gewoon artiestenparade van hier Ja, wij zetten gewoon. Zfm. Uh, gewoon eigenlijk moet er een je hier nu zetten. En dan gewoon. artiesten uh, hier, hier live uh, en dan de fans en zo, die zijn ook welkom. En dan, ja. dan uh, staat ja, een in de tijd zet, ja. Uh, ja, staat de hele studio vol. Gezellig. Dat Heerlijk. lijkt me een uh, leuk idee. Misschien kunnen we dat uh, voor elkaar boxen. Ik ga in ieder geval uh, twee weekjes uh, lekker weg. En dan ben ik hier niet uh, op de radio. Gewoon lekker even gewoon normaal vakantie hier in Zandvoort. en is ja. allemaal goed. Maar ja, ik en, heb ze weer uh, verdiend. Ik, <laughs> nee, ja. ik, ik verdien hé, ja. nou, uh, <laughs> hey, Maar uh, ja, Randy, waar, waar is jouw single te downloaden? Dat wilde ik al even weten. Dat is natuurlijk wel even leuk om uh, te luisteren als je je singeltje wil hebben. Ja, waar niet? Gewoon via SBS 6. SBS uh, 6, Radio 538. Uh, tik bij Google. Uh, Renny maar door wat jij met me doet. En uh, ik denk dat alle downloadsites van boven komen rollen. Ja, toch? Helemaal. Jazeker. Mensen, als ze, als ze je willen boeken, waar kunnen ze terecht? Uh, benader gewoon via Facebook. Ik doe momenteel alles in eigen beheer. En uh, ja, ze kunnen me gewoon benaderen via Facebook. Gewoon Facebook inloggen en dan komt het helemaal goed. Ja, bijvoorbeeld. Nou, oké. Okay. En... Um... De Website die wordt gebouwd, de dus uh, wordt gebouwd. die komt eraan. En uh, ja, zoals ik zeg, uh, dit jaar is het een beetje ja, rustig geweest na door wat jij met me doet. Ja, en uh, volgend jaar komen we harder terug dan ooit. Dus dan uh, ja, dan uh, ga je zeker en vast meer van me horen. Wij gaan nu nog even een plaatje eruit komen. Zometeen nog eventjes bij. Je ja, terug. Ik zie dat je een plaat klaar hebt staan. Die jongen, daar heb ik, uh, ik denk, kleine drie weken geleden op gestaan. Robby de Pas en Friends, dat was in, uh, in uh, Den Haag, en, oh, dat uh, heb ik niet gezien. Ja, toen uh, ging hij uh, dit liedje promoten. Ik, ik heb hem ook al een keertje gezien optreden. Het was bij het optreden toen jullie alle twee ook optraden. Of in ieder geval, jij presenteerde Danny. En, en uh, jij... Uh, ja, dat klopt. In ja. is Veen was dat. Ik kan dat nooit uitspreken. In oh Zijn ja, klopt. Ja, dat was mijn eerste keer presenteren. Dat viel me best uh, tegen. Maar ja, daar wen je wel aan. En, uh, ja, Zingen doe ik en uh, presenteren. Ja, ik... Je, bent van, je kan van alle markt thuis zijn. Ja, zeker. Toch, overal kun je centen mee verdienen. <laughs> Tegenwoordig wel. Ja. Maar ja. Je ziet het met Gordon, hè? Nou ja, het ene gaat er nu af en dan uh, gaat hij nu presenteren alleen. Dus we gaan gewoon even Robbie te pas draaien. Dan komen we zometeen nog even bij jullie terug. Als je en wacht. Dan, uh, met als je wacht. Dan ben ik je broer. We daten, gaat mijn hart de keer. Het het leven beter Elke keer maar weer Je lippen en je ogen Je benen en je lach Ik word meegezogen. En wanneer je lacht en pleurt En wacht tot er gebeurt wat er gebeurt Je zet je handen op een shirt En ik word door je meegesleurd Als je lacht, dan ben ik je boy. Als je lacht, oh wat ben je mooi Oh zo mooi Er is niemand die het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 Geen maar Ondertussen zijn we allemaal liedjes hier aan het uitkiezen. en is het een hartstikke gezellig feestje hier uh, op de raad. hier is dat feestje. Als jullie nou even bij de microfoon zou gaan zitten, want we gaan lekker even ja, ja. Oh. de show afsluiten. afsluiten. We gaan afsluiten. We gaan afsluiten. We gaan net beginnen. Er is geen raadsvergadering, hoor jongens. Uh, oh, er staat geen. Uh, er staat geen. Politiek café op, op, uh, op knappen. Ja, dan gaan we lekker door, hè? He. Tot het einde. Nee, ik vind, vind het, wel het einde. Ja, ik ga zo meteen lekker mijn nachtdienst in en dan. Um, Hij oh. moet werken. Ik ga lekker werken. Ja, en ik dan, morgen dan, pas. Jullie morgen pas en dan ga ik mijn bedje in. <laughs> ik heb morgen een voorstelling, een Sinterklaasvoorstelling. Oké, okay, gezellig en waar? In voorschoten. In voorschoten. Hartstikke leuk. Doe maar. Ja, ik heb 4 december pakjesavond. Ga ik uh, huiszoekjes doen. En. Uh, Voorstelling morgenavond, voorschoten. En dan, uh, tenminste morgenmiddag trouwens, half drie tot uh, vijf uur. Iedereen oh, is welkom. Entertainment. Iedereen is welkom, ja, noord holland <kwijnt> ik, uh, ik ben morgen bij de Jeng Saloon te uh, gast. En dat is een uh, café hier in Zandvoort. En uh, daar gaan wij ook bezoek doen. En natuurlijk, vrijdag hebben we natuurlijk uh, vrijdagavond de verjaardag van Ray B.M. in. We gaan oh, ja. een feestje ja, bouwen ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. En uh, ja, vanaf vrijdag uh, gaan we tot maandag alleen maar druk eigenlijk. Alleen maar huisbezoeken De laatste van 1 tot 5 december. Ja, helemaal gezellig. Toen mag. Goed, uh, weer hartstikke gezellig. Hé hey, uh, jongens, ik wil jullie uh, heel erg uh, bedanken voor jullie komst hier. Ja, jij bedankt uh, voor de uitnodiging. Het gezellig. Ik ja, was jullie, zeker gezellig. Ik hoop jullie de twintigste terug te zien. Ik ga mijn best doen. doe jullie best. En wie weet uh, gaat Als het ook er, gebeuren. Uh, Gaan, o, als er oliebollen zijn, dan ben ik er ook. Ik ga oliebollen regelen. Als jij er bent, heb ik ook. Eh, en die oliebollen deal? met Rome tussen, dat zijn de Berlinerbollen, toch? Ja, de dat beline, die. Oh, ja, de oh. We Hebben we een, een deal? We hebben een deal. Okay, en ik ga geen nachtdienst, dus dan komt het helemaal goed We tot de kleine uurtjes door. <laughs> Oké, okay, we gaan afsluiten met jongens, dat weten jullie, want het is in plaats van jullie. Ja, dat is. Uh, My Little Lady. My little Lady, hè? <laughs> nou, uh, Succes en uh, bedankt, fijne terugreis. Jij naar Amsterdam, jij naar Leiden. Dank je wel. En tot de volgende keer. En jij werkt, hè? Yes, dank je wel. Bye bye, tot de volgende keer. Tot, Fijnavond. In, nee, tot, over, tot over de twintigste zijn we terug hier met CFM in de avond live. Alleen uh, met de kerstuitzending. Dus luister dan 20 december weer. En ik ben er even een paar wekies niet. Doei doei!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 Mij zo eenzaam wanneer ik naar haar mooie foto sta. Dan denk ik aan die lady, die lieve kleine lady. Dan denk ik... de dan. Luister naar ons Ja, dames en heren, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer, 20 december, zijn wij hier weer. En met de kerstuitzending bedankt. En tot de uh, volgende keer. Doei doei, bye bye, zwaai zwaai. I'm not afraid of